10 uur in ons met het NMS-journaal. Bijna 4000 mensen hebben gereageerd op de oproep van minister Schippers... om mee te denken over welke behandelingen... uit het zorgverzekeringspakket kunnen. De minister hoopte zo bezuinigingsideeën op te doen. De meeste suggesties gaan over zwangerschapszorg. Zo zeggen veel mensen dat zij er geen gebruik van maken... of geen gebruik meer van maken... en dat ze er daarom niet aan willen meebetalen. Kinderen krijgen is anders dan een ziekte een keuze... en de kosten moeten dus voor eigen rekening komen, vinden zij. Als de publieke omroep een deel van de bezuiniging wil compenseren... moet er meer televisiereclame komen... en bovendien moeten de programma's worden onderbroken door commercials. Uit een rapport dat is gemaakt in opdracht van staatssecretaris Dekker... blijkt dat het aantal kijkers daalt door de bezuinigingen. Als dat zo is, heeft dat direct gevolgen voor de reclameinkomsten van de Ster. Die dalen met maximaal 36 miljoen euro. En bovendien kunnen de inkomsten gaan dalen als meer mensen tv gaan kijken... via hun smartphone of tablet. De televisieprogramma's Wie is de Mol, Flikken Maastricht en Divorce... zijn genomineerd voor de Gouden televisiering. De nominaties werden vanavond bekendgemaakt in RTL Boulevard. Voor Wie is de Mol van de AVRO is het de zevende nominatie. Het programma won de prestigieuze televisieprijs nog nooit. Voor Flikken Maastricht en Van de Tros en Divorce van RTL 4... is het de eerste keer dat ze zijn genomineerd. Er is zoveel vraag naar het droomboek dat er 300.000 exemplaren worden bijgedrukt. In totaal zijn er nu anderhalf miljoen droomboeken gedrukt. Volgens het Nationaal Comité Inhuldiging zijn er inmiddels 1,2 miljoen exemplaren opgehaald. Op internet is het boek 55.000 keer gedownload. Het droomboek is uitgegeven na de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Het bevat de toekomstdromen van Nederlanders en moet Willem-Alexander inspireren tijdens zijn koningschap. En dan het weer. Komende nacht minder wind. minimaal 3 tot 8 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt 14 tot 17 graden. Woensdag ook nog droog. Donderdag en vrijdag toenemen de bewolkingen... en kans op regen, maar dan wordt het wel iets warmer. Dit was het NOS-journal. AWB-verkeersinformatie op de Ring van Amsterdam. De AT Noord richting Zaandam staat tussen Zeeburg en Afrit Volendam. 2 kilometer file. De afrit bij Nieuwedam is dicht. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk.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 El West, El West, Radio Langs de lijnen met Diode de Graaf. Goedenavond, dit is langs de lijn van maandagavond 30 september. De dag dat Olympisch kampioen Epke Zonderland zich weer laat zien op een groot toernooi. En wat voor toernooi. Het wereldkampioenschap turnen in Antwerpen. Sinds het Olympisch goud is Zonderland populair. Bijvoorbeeld ook bij de Zwitserse supporters. Zeer gezond land. Zeer gezond land. land. Ja. De Belgische schaatser Bart Swings heeft een sponsor gevonden. Dat betekent dat hij zich tot en met de Olympische Spelen van Sochi... weer volledig op het schaatsen kan richten. Ik ben nu volledig stressless en ik kan nu volledig... Uh... Ja, met een gerust gevoel uh, de winter ingaan. Ajax speelt morgen de tweede Champions League wedstrijd van het seizoen. AC Milan is de tegenstander. En dat betekent dat twee spelers dus weer even terug zijn in Amsterdam. Nigel de Jong en Urbi Emanuelsson. Ik was daar kind aan huis. Dus uh, dat je daar nu terugkeert als AC Milan speler is raar. <lacht> en verder ook nog aandacht voor de jonge PSV'er Jorrit Hendricks. Dat en meer tot 11 uur in Langs de Lijn. de wereldkampioenschappen turnen kwamen vandaag drie Nederlanders in actie. Epke Zonderland was één van hen op het onderdeel rek. natuurlijk. Edwin Cornelissen, goedenavond. Goedenavond, Dionne. Het lijkt me sowieso leuk om hem weer eens te zien op zo'n groot toernooi. Hoe heeft hij het gedaan vandaag? Ja, naar behoren kan je zeggen. Hij kwam op twee toestellen in actie. Op de rekstok en uh, op brug. En ja, daar hebben we natuurlijk met name naar uh, de rekstok gekeken. Want uh, dat is toch het onderdeel waar hij Olympisch kampioen werd natuurlijk. En uh, daar turnde hij een solide oefening. Hij staat op het moment derde in de kwalificatie. Achter Uchimura, de Japanner en Fabian Hamburgen. Uh, dat is helemaal niet zo erg. Want het gaat er gewoon omdat je bij de top 8 eindigt en je kwalificeert voor de finale. Het is nog niet het echte spektakel wat hij op dit moment laat zien. De triple van Londen bijvoorbeeld, die doet hij in uh, Antwerpen niet. Nee. En... Uh, ja, dat heeft ook een reden, hè? want uh, die, is, uh, die is op een moment niet stabiel genoeg. Epke is een tijdje uit de roulatie geweest. Hij heeft uh, bewust voor gekozen om uh, te gaan studeren en om een beetje te gaan cashen. Is pas uh, een aantal maanden in training. Deed tijdens het uh, NK deze zomer uh, voor het eerst weer eens mee aan een toernooi. En nu dus gelijk zo'n groot toernooi. Dus hij, uh, hij uh, doet wat, uh, wat rustiger aan dan in Londen. En zijn inschatting is ook dat het niet nodig is, die triple. Uh, wat hij wel gaat doen, straks in de finale, is een uh, vluchtcombinatie van twee keer twee vluchten. Vluchtelementen en daarmee is zijn inschatting zou hij wel als wereldkampioen kunnen worden. In de kwalificatie was hij vandaag nog iets behoudender. Hij had in totaal drie vluchtelementen. Je kan eigenlijk zeggen dat hij in de kwalificatie op safe ging. Ik heb niet mijn volle oefening gedaan, omdat ik geen onnodige risico's wil nemen. Maar uh, ja, het belangrijkste is, uh, is uh, de timing, dat het een beetje klopt met, uh, met wat je verwachtte. Want je hebt niet zo heel veel kans om, uh, om op deze rekstok uh, te turnen en dat, uh, ja, dat klopt eigenlijk uh, heel erg goed. En uh, ja, dat geeft wel heel veel zelfvertrouwen en dat heb je ook wel nodig om uh, straks die oefening uh, ja, uh, zo, goed, zo goed mogelijk uh, te turnen. En ook, uh, bij elke element je benen bij elkaar te houden. En dan moet je toch je wat meer daarop focussen. Dus dan moet je gewoon wel wat vertrouwen hebben. En dat heb ik wel gekregen. Ja, Edwin, kun je uitleggen waarom je die oefening in een Olympische finale wel nodig hebt... en op een wereldkampioenschap niet? Uh, ja, dat heeft eigenlijk alles te maken met... Uh, de jurycode, zoals ze dat noemen. Hè. Daar komt uh, iedere nieuwe Olympische cyclus... gaat de jury weer eens bij elkaar zitten. Of de Vichte Internationale Gymnastiekbond. En die zegt, nou ja, dit zijn een beetje... Uh, de trends die we willen zetten. Dit is de manier van turnen die we willen hebben. En daar is een beetje uitgekomen... dat uh, ja, het vliegen zoals Epke dat doet... dat dat uh, toch wel echt... Uh, uh, is de kant uh, waar ze op willen. En Epke is daar vrij uh, alleen in. Hè. Er zijn niet zo heel veel turners die dat op die manier doen. Dat betekent dat hij... Het minste nadeel ondervindt aan die, die nieuwe jurycode en dat andere turners moeten gaan zoeken naar oplossingen om ja, bij Epke in de buurt te komen. Kortom, hij heeft het iets makkelijker vergeleken met uh, de vorige Olympische cyclus als het gaat om uh, de waardering. En dat betekent dat hij dan nu niet per se die drie vluchtelementen op een rij hoeft te doen, maar dat hij ook kan volstaan met uh, twee keer twee vluchtelementen bijvoorbeeld. Ja, dus is eigenlijk wel jammer, ik heb op YouTube, dat hebben we allemaal kunnen zien, dat hij er al vier kan hè? Ja, en ik denk ook wel dat hij dat in gedachten houdt. Want uh, hij wil doorgaan tot en met Rio natuurlijk. De Olympische Spelen daar. En je kan verwachten dat uh, al die Rekslok-specialisten... nu steeds meer gaan, uh, gaan oefenen op ja, bijvoorbeeld zo'n triple. Omdat dat hoog gewaardeerd gaat worden. Misschien kunnen ze dat nu nog niet. Maar over een aantal jaren wellicht wel. En dan zal Epke daar wat tegenover moeten stellen. Dus de verwachting is dat er misschien wel in Rio... vier vluchtelementen op een rij worden geturnd. Misschien wel door Epke Zonderland. Maar we hebben bijvoorbeeld ook Bart Durlo gezien. Die kan dat ook. Dus uh, wellicht dat het wel die kant op gaat. Maar... Uh voor dit WK is het in ieder geval niet nodig is een inschatting. En dat komt misschien ook wel een beetje omdat er nogal wat concurrenten van hem ontbreken. Uh, de Chinezen die we in uh, Londen hebben gezien, Zoukai en Zhang, die zijn er niet bij. De Amerikanen, Horton en uh, Laiva die zijn er ook niet bij. Wel dus uh, Fabian Hambugen en Uchimura. En dat zal normaal gesproken ook wel uh, het veld zijn waarin uh, de finale zich gaat ontspinnen. Dus het zal waarschijnlijk gaan tussen Uchimura of misschien nog wel meer tussen Hambugen en uh, Epke Zonderland. Ja, je zei al, hij kwam ook op de brug in actie hoe ging het daar uh, dat deed hij op zich hartstikke mooi. Een hele zuivere, nette oefening. Het is echt een genot om naar te kijken als je ziet hoe hij op brug zich presenteert. Alleen, hij kwam op één moment niet helemaal goed uit... waardoor hij zijn eigen element moest laten schieten. Dat kost hem twee tienden van een punt. En die twee tienden dat zou wel eens precies het verschil kunnen zijn... tussen een finale plaats of niet. Hij staat op het moment achtste in, de, in het brugklassement. Morgen is er nog één divisie te gaan met nog een aantal turners. Dus dat betekent dat het een moeilijk verhaal voor hem gaat worden. Nou ja, je kan het ook positief omdraaien... Dan kan hij de komende dagen alles zetten op uh, de rekstokfinale die zondag gaat plaatsvinden. Ja, Straks meer over Epke. Je hebt uh, met verschillende mensen gesproken over de Olympisch kampioen. Eerst nog even de andere Nederlanders. Juri van Gelder heeft ook geturnd. Hoe goed is hij? Ja, hij is goed in vorm. En dat ondanks een polsblessure, een hele vervelende polsblessure. Hij had een ontsteking daar. En nou, dat, was allemaal, dat zag er niet mooi uit. En dat deed ook ontzettend pijn. En dat had ook alles te maken met het feit dat hij bij het ringenturnen dan een leertje daar moet bevestigen. En dat knelde. en dat. Nou ja, hij zei, ik kan nog beter met een gebroken hand turnen dan met deze ontsteking. Maar goed, het is in de aanloop naar dat WK geheeld. Ook door een medisch ingrijpen. Maar wat hij wel had, dat was een behoorlijke trainingsachterstand door die blessure. En hij heeft ook nog eens een nieuwe ringenoefening. Dus hij vroeg zich af hoe dat zich zou gaan vertalen in de wedstrijd. Nou, de conclusie is goed. Hij staat op een moment derde in het ringklassement. En je kan eigenlijk zeggen dat de finale wel zeker is. Dus, Juri, dik tevreden. Ik ben heel tevreden. Uh, ja, kwalificatie op het WK, uh, nieuwe oefening. En, ja, ik moet zeggen dat het, uh, dat het aardig liep. En, uh, nee, het, voelde gewoon, uh, het voelde sterk en uh, ik denk dat ik hem uh, ja, zo goed mogelijk heb uh, geturnd. Uh, ja, het doel is eigenlijk altijd binnen een punt aftrek te turnen. En, uh, ja, dat is bijna gelukt. Maar goed, het is uh, ja, nogmaals een nieuwe oefening. En, uh, ik vond dat hij, dat hij lekker liep, dus hij had er uiteraard uh, ja, nog wel wat dingetjes in. Um, maar nee, joh, ik, ben, ik ben heel blij. Ik ben een blij man. Dat horen we graag. Merk je aan hem, Edwin, dat hij weer toe is aan een grote titel? Ja, nou je merkt aan alles in ieder geval dat hij een ontspannen indruk maakt. En dat hij ook wel weer vertrouwen uitstraalt. En uh, ja het eeuwige positivisme wat hem altijd wel omringt. Uh, maar de ambitie is er wel degelijk. Je moet nagaan, het is uh, alweer acht jaar geleden, 2005, dat hij wereldkampioen werd. En echt op de toppen van zijn carrière uh, stond. In 2009 werd hij voor het laatst Europees kampioen. En daarna is het toch langzaam bergafwaarts gegaan. Maar we hebben wel de afgelopen jaren kunnen constateren dat hij nog altijd in staat is om grote finales te bereiken. En nou moet hij het eens dus een keertje gaan afmaken in zo'n grote finale. Uh, dan komt het allemaal neer op de afsprong. Uh, daar maakt hij nog wel eens een uh, foutje, een hupje, een stap. Of zoals in Tokio, volledig op den kont. Uh, dat moet hij dus niet gaan doen in, uh, in uh, Antwerpen. Uh, hoewel hij wel heeft aangekondigd dat hij voor een moeilijker afsprong zal gaan. Dat moet ook wel, wil hij daadwerkelijk kans maken op de wereldtitel. Maar ja, hij ambieert het wel. Uh, ik vroeg hem ook van ja, ga je voor een medaille of voor de wereldtitel? Nou, dan is het antwoord kort en krachtig voor de wereldtitel. En wat hij ook wel benadrukt is dat hij rust in zijn hoofd wil hebben. Hij wil niet gaan zitten stressen en zich niet gaan zitten opfokken. Hij zegt, laten we maar ouderwets op zijn van Gelders... een grapje maken voor die finale, dan gaat het helemaal goed komen. Dus ik roep de luisteraars bij deze vast op... om wat mooie moppen voor Jury van Gelder te bedenken. Goed, dan gaan we nog even naar de nummer drie, Bart Deurlo. Um, hij wil heel graag naar die meerkampfinale. finale Hij moet tot morgenmiddag wachten. En dan weet hij pas of hij zich geplaatst heeft voor die finale. Hij staat nu vijftiende. Is, is dat 15e, ja. voldoende, schat jij in? Ja, dat denk ik wel hoor. Dat denk ik wel. En daar zag het aanvankelijk eigenlijk helemaal niet naar uit. Want het was een bijzonder stroeve start voor Bart Durlo. Met sprong maakte hij een paar pasjes. Bij Brug ging het ook niet helemaal soepel. En de rekstok notabene is het beste onderdeel. Daar viel hij zelfs van af. Toen dacht iedereen van, oh jee, wat moet dat gaan worden met Bart Durlo. Maar het leek wel alsof hij een soort van bevrijd werd door die val. Dat hij dacht van hé, hey, ik moet opletten en weer scherp zijn. En hij herpakte zich eigenlijk op miraculeuze wijze. En ja, hij staat dus momenteel 15 in het klassement. Er komen nog wel de nodige turners natuurlijk in de actie, maar hij moet bij de beste 24 eindigen. Is een haalbare kaart en dat, ja, na toch een, een wat moeizame carrière tot nu toe, hè, want de carrière van Bart Durlo wordt toch wel gekenmerkt door heel veel blessureleed. Het EK eerder dit jaar in Moskou moest hij om die reden ook al aan zich voorbij laten gaan. Nou, nu staat hij er wel weer, is hij weer fit en wil hij echt eens een keertje laten zien wat hij in huis heeft, want daar is vriend en vijand het wel over eens. Het is een jongen met een ongekend talent, uh, niet alleen op de rekstok, maar ook allround. Het zou een man kunnen zijn die als alles goed gaat zomaar in een uh, WK-top 10 zou kunnen eindigen. En dat zou fantastisch zijn. Maar zover is het nog niet. Uh, hij moest uh, weer eens een beetje erin komen. Eigenlijk een, uh, een toernooi in WK-turnen na al dat blessureleed. En dat was voor Bart Durlo een beetje wennen. Het is toch je eerste grote wedstrijd weer na zo'n lange tijd. Uh, ja, het zijn foutjes. Ik heb best wel, veel, ja, best wel veel foutjes gemaakt die ik eigenlijk niet hoeft te doen. Een brugpak pak en al die dingen. Uh, ja, uh, ik neem aan wel dat... ...genoeg moet zijn voor een finale, als ik zo kijk. Dus dan, uh, ik ga in de finale sowieso al in En dan, uh, als ik dan alles hit, dan weet je niet wat er gebeurt. Nou, dan wil ik ook, Edwin, nog even met jou... ...naar die opvallende prestatie van de jonge Japaner Kenzo Shirai. Ja, ik heb het gezien. Die liet iets uh, ongekend <lacht> zien, hè? Kun jij het ja, <lacht> beschrijven, wat hij deed? Hij deed een, een viervoudige schroef. Moet u zich voorstellen: viervoudige schroeven die zo schuin in de lucht, vier schroeven en dan ook nog op je voeten terechtkomen. Ik ga het uh, overmorgen ook maar eens een keertje in mijn huiskamer proberen, oh, jee. maar dat gaat niet goed af. Nee, nee, nee, pas nee, pas op alsjeblieft. <laughs> nee alsjeblieft. Nee, ja, het is echt ongekend. En het, het is prachtig als je dan bijvoorbeeld uh, Bram van Bokhoven, de coach van, uh, van uh, Jury van Gelder, hoort. Die stond echt met open mond ernaar te kijken. Die wist niet wat hij zag en die zei: van nou, nah, als deze jongen dit kan, dan kan je ervan uitgaan dat hij de komende jaren het vloerturnen gaat domineren. Dus noteert u die naam: 17 jaar. Daar is hij, de Japanse Shirai. Edwin Cornelissen. Beloof je me dat je het niet gaat proberen? Uh, nee, laat het toch maar niet doen. Hè? Ik moet nog even mee. <laughs> Dankjewel. Hoi. De Eagles uit 1975. One of these nights. Epke Zonderland dus op finale koers. Na zijn gouden succes van Londen staat de Raxtox-specialist nadrukkelijk in de spotlight. En niet alleen in Nederland, ook in Antwerpen... werd hij door turnfans uit de hele wereld op de voet gevolgd. Zonderland, Ebtur Zonderland. Het sportpaleis in Antwerpen veert een beetje op op het moment dat zijn naam wordt genoemd. Ik denk dat de maar gooi naar het sportpaleis Epke Zonderland wordt aan de rekstok gehangen met de oranje broek, het zwarte shirt en uh, de vrijwilligers bijvoorbeeld. Die kijken toch allemaal even toe? Wij waren aan het kijken. Wij zaten heel dicht bij de rekstok. We waren ja. aan het kijken. Hoor. Dat is wel uh, ja, spectaculair natuurlijk. Hè? Want uh, ja, België, dus de gastheer van dit TWK, is toch wel trots dat het uh, Epke Zonderland hier heeft. Dat is wel een van de blikvangers. Ja, ja zeker wel. stond ook uh, vaak in de en zo. dat Epke Zonderland ging komen. Dus uh, zeker wel de moeite. En veel mensen kijken er ook wel naar uit, denk ik, op de rikstok. Hoe is dat voor jou persoonlijk? Is het echt een een, een, een, turner, een voorbeeld voor je? Uh, ja, zeker op de rechtstok en ook wel op de Heerbrug. Ik vind zeker een, een mooi voorbeeld. Olympische Spelen heb ik ook uh, gevolgd. En uh, ja, daar viel hem heel hard op bij zijn rekenhoefening natuurlijk. Goud gehaald, dus het is wel uh, ja, heel opvallend. En ze zien, heb zonderland vliegen opnieuw. Alleen niet zo spectaculair als in Londen. Twee vluchtelementen, tussenzwaai, dan nog een vluchtelement. Op zee heet dat. Nou. Toch het applaus? Hier uh. wordt met de Nederlandse vlag gezwaaid. Uh, hoe was de oefening? Ja, de Nederlandse vlag. Kambuur heeft het voorgedaan hoe we dat doen. Hoe uh, okay. krijgen we dat? <laughs> nee hoor. Nee, het was gewoon een uh, goede oefening. Uh, niet, niet geweldig, maar wel een uh, goede oefening. De eerste combinatie was super mooi. Ja, en dat uh, geeft vertrouwen. Hè? En zo houdt iedereen Dus Epke Zonland in de gaten. Dus even uh, informeren bij twee van de Nederlandse juryleden: Vincent Rijmering en uh, Raymond Nankoe. Kijken juryleden nou ook met een speciaal oog naar Epke sinds de Olympische Spelen? Ja, daar ben ik van overtuigd dat dat zo is. Iedereen heeft het elke wedstrijd over Epke. In de trainingshallen hoor je de naam Epke. In het hotel hoor je de naam Epke. Dus ik denk dat men heel erg veel bewondering voor hem heeft. En heel erg aan het kijken is, wat gaat hij hier turnen? Binnen het jurykorps wordt er dan veel over hem gesproken. Ja, bij de juryvergadering. Ik heb dan de day-meeting meegemaakt. De meeting waarop ingegaan wordt op de inhoud. Vraagt toch iedereen wel van wat is zijn uitgangswaarde? Wat kan die? En ja, dus men is daar wel mee bezig. Heeft Epke ook een soort van nieuwe trend gezet... door die, die oefening die hij die in Londen heeft geturnd? Ook qua jurering? Qua jurering niet. Ik heb wel bij andere turners gezien dat er wel één of enkele zijn geweest... die nu ook vluchtelementen zijn gaan proberen te combineren. Dat is duidelijk een trend die is ingezet. En het is natuurlijk ook zo dat als je vluchtelementen nu met elkaar combineert... dat je dan twee tiende bonus krijgt. Terwijl voor andere combinaties krijg je nog maar één tiende bonus. En dat is een duidelijke verandering in het voordeel van Epke. Nou, daar is de score voor zijn oefening... 15,433. Tweede plaats op dat moment moet genoeg zijn om zich te plaatsen voor de finale. Ik loop nog eens even langs de tribunes. Dit is het vak van de Zwitserse fans. Hebben jullie wel eens gehoord van de Epke Zonderland? Zeer gezondes land. Zeer gezondes land? Zeer gezondes ja. Haha. Zonderland was very good, very, very good. Maar Pablo Breaker is now very, very, very, very good. Oh ja, haalde een goede oefening, maar. Uh... De Zwitser was nog beter, vond deze fan. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Die Zwitser die zit trouwens verderop op de tribune. Een turner die dus eerder ook op een rekstok in actie kwam. En nu naar Epke heeft zitten kijken. Ja, he did a good routine. I zag he didn't do the gay lord, but uh, I think it was a very good routine. And she should do the final. Yeah. Maar uh, hoe kijken de turners nou tegen Epke aan sinds die Olympische spelen? Nederland is natuurlijk een grote held geworden. Maar hoe is dat in de turnfamilie? Ik denk dat hij een echte hero van de high bar because, uh, his Want zijn difficulties is heel hoog. En hij heeft de risico op de Olympics to om deze difficulties te maken. Ik denk dat hij een echte hero is op de high bar. Yeah. Ja, Die Turners zijn natuurlijk vol lof over Ebke Zonderland. na nou, wat hij heeft laten zien in Londen. Zo'n moeilijke oefening. En ook het risico genomen, dat verdient respect. En het is eigenlijk waar iedere Turner van droomt. Ja, yes, sure, yeah. Zo wordt Epke Zonderland bejubeld in Antwerpen en leidt het eigenlijk geen twijfel dat hij de steun van het Belgische publiek gaat krijgen als hij in de rekstokfinale staat zondag. Omdat er bij de België niet een rekstokspecialist zit en Nederland, onze Noorderburen, dus wel in hebben. Dus uh, België staat ze dadelijk achter onze vries? Beetje wel. En Epke Zonderland zelf, die loopt van cameraploeg naar cameraploeg en krijgt zo af en toe de gekste vragen. Uh, ja, dat moet dan uh, bij de Japanners uh, uh, vandaan komen. Ja, er was bijvoorbeeld één vraag uh, of ik uh, stuntman wil worden later. Dus ja, dat soort vragen krijg je dan. Maar uh, ach ja dat is ook wel eens leuk. Epke Zonnenland in Antwerpen. Na een lange zoektocht heeft de Belgische schaatser Bart Swings... een grote sponsor gevonden. Een Noors meubelmerk gaat de ploeg van de pupil van Bart Veldkamp... financieel ondersteunen. Team Swings wordt Team Stressless. De crowdfundactie waarbij het publiek een financiële bijdrage... kan leveren aan de ambities van Swings, gaat gewoon door. De nieuwe Noorse sponsor heeft beloofd om elke euro... die tot en met de Olympische Spelen van Sochi binnenkomt te verdubbelen. Bart en Bart ontvouwden vandaag hun plannen. Bart Veldkamp. De geldproblemen zijn opgelost binnen je ploeg. Voor heel groot deel wel, ja. Absoluut. Hoofdsponsor gevonden. Ja, en naast Bart Veldkamp, Bart Swings. De belangrijkste man in de ploeg van Veldkamp. Hoe blij ben jij met het vinden van een hoofdsponsor? Uh, betekent voor ons dat we gewoon uh, alles... Net iets professioneler kunnen aanpakken en uh, de trainingsvormen gewoon een stap hoger kunnen, kunnen zetten. Iedereen uh, in België en Nederland uh, kon deze ploeg uh, gewoon via crowdfunding ondersteunen, geld storten. Maar ja, uh, aan de andere kant, de hoofdsponsor gaat nu al het geld wat binnenkomt verdubbelen. Nou, nu zullen toch een hoop mensen voor denken: van nou ja, goed, er is een hoofdsponsor gevonden, dus laat maar zitten. Nou nee, kijk, we hebben het budget moet nog, steeds, uh, is nog steeds niet helemaal 100% dicht. Dus we willen nog steeds de fans erbij blijven betrekken. Je draagt nog steeds bij aan, aan het ontwikkelen van Bart Swink zijn uh, sportprogramma. Uh, nou, je houdt meestal geld op in Nederland of in België? Ik denk dat België wel... Uh, ik hoop dat België aan het winnen is. En ook Nederlanders die geld storten? Ja, zeker wel. We hebben van Nederland ook enorm veel positieve reacties gehad. Dus uh, ja, daar ben ik enorm blij mee. Daar moet je toch eigenlijk niet aan denken, hè? Dat wij jou stroom tegen gaan sponsoren... en dat jij vervolgens met het goud vandoor doorgaat... en dat de Nederlanders niks winnen. Ja, ik zou het niet erg vinden. Anders. Nee, dat snap ik. Tijdens <laughs> de persconferentie werd er net al eigenlijk gezegd... Uh, 2014, de Olympische Spelen Sochi, dat het is eigenlijk een cadeautje. Ja, eigenlijk is Bart Swings drie jaar geleden begonnen met schaatsen. En uh, gezegd van, oké, okay, ik wil 2018 wil ik op de Spelen presteren. En daarvoor uh, ja, hoop ik me te plaatsen om ervaring op te doen in Sochi. Ja, en dat is even wat anders geworden. Dat, hij gaat er nu al als outsider heen. Ja, 2018 is voor mij toch het, uh, het belangrijkste. Daar zou ik echt... Uh ja top willen zijn en bij die toppers willen horen en niet meer die het leven van outsider willen hebben natuurlijk. Um, ik weet dat ik nu in Sochi niet de grootste kanshebber ben. Ik heb, ik heb je een... sluit nooit iets uit, hè? Um, ja, als je kijkt naar de evolutie de laatste twee jaar, kan, kan, kan je kan ik. Het in... is zo hard gegaan. Ja, het is uh, super snel gegaan en ik, uh... Want waar stond je drie jaar geleden nog? Um... 3 jaar geleden zat ik in de B-groep, dus uh, nu zit ik ondertussen ja, vast in de A-groep en um, ja, doe ik soms meer voor de medailles, dus ja, het, is, uh, het is heel snel gegaan. Ja. Maar je, ja, je, je hebt een termijn en een visie nodig, wil je, wil je een carrière plannen? Komt dat schaatsen nou een beetje in België nu ook op de kaart te staan? Ja, Bart Swink zorgt, ja, ja. uh, zorgt er zeker voor. Kijk, ik heb dat een paar jaar geleden gedaan, maar goed, ik was natuurlijk een importbelg. Ja, dit, dit is eentje van, uh, van, vanuit, de klei, uh, vanuit de Vlaamse klei omhoog getrokken. En uh, ja, die gaat, uh, ja dat, dat spreekt nog meer aan tot de bevolking. En die crowdfund-actie heeft gewerkt, zijn presteren bij het WK in, uh, in Oostend heeft daarbij gedragen. Dus ja, het totaalplaatje wordt steeds leuker. En uh, we gaan schaatsen zo goed mogelijk uh, en zo groot mogelijk proberen maken in België. Ben je al een beetje populair in België? Um, ik kan normaal over de straat, maar af en toe word ik, uh, word ik wel herkend. Het um, is niet dat het uh, een probleem is of zo. Dat zeker nog niet. Uh, maar ik ga proberen na de Spelen, maar als ik goed presteer in de op de Spelen... Dat, uh, dat er wel verandering komt. <laughs> we nog steeds geen baan hebben ze in België? Nee, geen baan. Nou ja, wie weet wat, wat er nog uit voortkomt. Dat zit niet in die crowdfundactie? Dat er nog ook een schaatsbaan moet komen in België? Nou, nou ja, als er nog iemand komt. Met een miljoentje of tachtig. Dan kunnen we misschien wat beginnen. Maar dat is niet ons primaire doel. Nee. Wat verwacht je eigenlijk van het komend seizoen? Van het schaatsseizoen. Het begin februari 2014. De Olympische Spelen. Ja, Dat wordt weer een fantastisch jaar. Alle landen zullen weer net weer een tandje beter presteren. Dan dat ze tot nu toe gedaan hebben. Het niveau zal weer hoger zijn. En uh, ja, daar zit ook, uh, als ik dan naar mijn eigen atleet kijk, uh, zit daar weer een uitdaging. Hè? Vorig jaar uh, begon zeg maar op, hij uh, op niveau 1 en is hij op niveau uh, 5 geëindigd. En nu moet je op niveau 5 beginnen en wil je naar niveau 10. Ja, dat is een hele andere stap dan die eerste vijf stapjes. Dus dat wordt uh, een hele nieuwe ervaring voor hem. Uh, hij staat aan de start als een potentiële winnaar. De Concurrentie krijgt al knikkende knieën. Ja, ik hoop <laughs> het. Uh, maar ja, ik ga gewoon alles aan doen om zo, zo sterk mogelijk te worden. En um, om, om zo goed mogelijk uh, klaar voor te zijn in Sochi. Bart Swings was dat. In gesprek met verslaggever Joris Kreugel. NOS langs de lijn. Tot 11 uur met sport en muziek.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 We're surfing, surfing, we'll surf Beryl Crow was dat met Easy. Morgen speelt Ajax in de Champions League tegen AC Milan. Opnieuw een grote wedstrijd die een speciaal karakter heeft... voor Orbi Emmanuelsson, kind van Ajax. Maar alweer drie jaar onder contract bij Milan. Het is voor Emmanuelsson een belangrijk jaar. Want zijn contract loopt af en een basisplaats heeft hij niet altijd. Aan verslaggever Angelo Terwiel vertelt Emmanuelsson hoe hij naar Ajax kijkt en hoe hij zijn toekomst ziet. Ik ben 27 jaar nu... En uh, ik merk aan mezelf wel dat het belangrijk is om, om wedstrijden te spelen. Ik merk wel aan mezelf dat ik uh, sterker word. Omdat ik in staat ben meerdere wedstrijden achter elkaar te spelen. En dat je dat ook wil. En ook als je bij Milan wil blijven, dan moet dat wel mogelijk zijn. Anders is het ook voor mij uh, misschien wel zaak om ja, wat anders te gaan zoeken. Dan misschien een club die wat minder hoog in aanzien staat... maar waar je wel gewoon een vaste basisspeler bent die elke week speelt? Ja, ik bedoel, dat is, dat is wel... iets waar je op dit moment mee bezig bent. Um, je, hebt, je hebt nu meegemaakt hoe het eraan toe gaat. Um, het is een harde wereld. Het is niet altijd zo dat... de beste spelers spelen. Of dat jij het gevoel hebt dat je... zeg maar goed bezig bent. En dat je erin hoort, maar ja. dat je niet speelt. Dus ja, het is gewoon een, een wereld waar je... Ja, die keihard is en... Die voor mij de afgelopen drie jaar gewoon heel erg leerzaam is geweest. En daaruit die dingen die je hebt meegemaakt, is het ook wel zaak om, stel je voor, je moet een keuze of je komt tot een keuze volgend seizoen dat je de juiste neemt. Nou, dan staat er een Champions League wedstrijd uh, op het programma tegen je oude clubje Ajax. Hoe leeft dat hier? Hoe kijken ze naar Ajax? Uh, dan nou, ze lacherig? Een, nee, nee, niet lacherig. Uh, als een, talentvolle club. Uh, zij weten ook wel met, met het verlies van Al de wereld en, en Chris met Eriksen dat er heel veel kwaliteit is ingeleverd. En uh, natuurlijk na PSV en nu Ajax uh, ja, wordt er wel veel met elkaar vergeleken, die clubs. En uh, ik denk dat het qua niveau een beetje, ja, een beetje hetzelfde is. Op dit moment is ook Ajax uh, zoekende. En, uh, maar ik moet zeggen dat er vanuit hier niet uh, op een slechte manier naar Ajax wordt gekeken. Ook omdat wij natuurlijk in een fase zijn dat we niet kunnen zeggen van oh die wedstrijd winnen we wel even. Hoe kijk jij nu naar Ajax? Ja, het, het, het is een club die uh, zeg maar heeft gemaakt zoals je nu bent. En, uh, ik was daar kind aan huis, dus uh, ja, Ajax is voor mij altijd ze altijd voor, bij mij een, een speciale plek hebben. Dat je daar nu terugkeert als AC Milan-speler is maar raar. <laughs> uh, na drie jaar uh, ja, weer spelen in de arena tegen Ajax, dat is. Ja, ik, kan, ik kan nu nog niet zeg maar, bedenken hoe dat gaat zijn. Ik, ja, je moet het maar gewoon meemaken en, en dan zie je het wel. En, uh, je uh, volgt het uh, allemaal uh, nog op de voet, hè? Je clubpie. Ja, tuurlijk. <laughs> nou ja, je weet precies wat wat er allemaal speelt en, en ook, uh, ook al zeg maar, ben je er niet bij... je hebt toch wel altijd wel het gevoel hoe het er in de kleedkamer aan toe gaat zijn. en Ook omdat je daar gewoon jaren hebt gespeeld. Nog even terug naar je eigen situatie. Als dit seizoen voortgaat zoals het nu loopt, dan weer erin, dan weer er niet in. Hoe kijk jij naar Oranje op dit moment? Want in 2013 heb jij nog geen duel in Oranje gespeeld, hè? Ja. Uh... En het WK komt er toch echt aan aan het eind van het seizoen? Hoe ik naar Oranje kijk, misschien met een schuin oog ben je er wel lichtjes mee bezig. Um, maar niet ook, niet, niet ook heel veel. Ik denk dat ik meer um, met mijn situatie hiermee hier bezig ben dan bij Oranje. Als ik hier een goede reeks neer kan zetten, dan Nederlands elftal dan ben je vanzelf wel weer ja, dat, dat weer vanzelf komt. Vind jij terecht dat je er nu niet bij zit? Ik speel niet zeg maar wekelijks. Dat is wel iets wat, uh, wat de Bonskoos verlangt. Ik ben wel tevreden zeg maar, over de wedstrijden die ik tot nu toe heb gespeeld. En uh, het is nu aan mij om de trainer hier te laten zien. Ja, dat ik gewoon de eerste keuze hoor te zijn. Dan groei je vanzelf ook wel weer als speler. En ook in de positie die voor mij na een lange periode ja, toch wel weer even wennen was. Ik ben veel ook met, met Tassotti, onze assistent trainer. Die... Ja, een van de beste backs aller tijden van Milan is geweest. En ja, daar ben ik gewoon heel veel mee aan de slag. En uh, wat ik zeg, het Nederlands elftal... daar ben ik op dit moment niet zo heel veel mee bezig. Eerst maar eens van waarde zijn in de arena, hè? Het zal voor mij wel een goede zaak zijn... als je daar een goede wedstrijd speelt. Ik bedoel, Ajax is toch uh, een club in Nederland... waar aanzien gewoon heel erg hoog van is. En waar ook spelers van het Nederlands elftal... Die daarin spelen. Ik bedoel, als ik daar kan laten zien dat ik beter ben, dan ben ik in ieder geval. Uh, maak je een stap in de goede richting. Zie jij jezelf ooit terugkeren bij Ajax? De club die ja, toch wel door je aderen stroomt, nog steeds? Ja, dat is wel denkbaar. Ja. Zeker nu ook in de periode. dat uh, met de transfer van, van Chris. en ik was op Schiphol. en ik werd ook alweer gebeld. Het was de laatste dag van de transferperiode. En toen werd ik ook gebeld of ik misschien wel eens waar terug zou keren naar Ajax. Omdat ik op Schiphol gezien was, maar mm. uh, nou ja, dat uh, zou te vroeg zijn? Het is natuurlijk, ik ben wel, ik denk wel dat het mogelijk is. Ik denk voor nu. Nou ja, afgelopen seizoen tweede helft bij Fulham. Dit seizoen misschien tweede helft even bij Ajax gestald worden. Wie weet. Wie weet, dat is eigenlijk ook het antwoord op de vraag... of Emanuelson speelt tegen Ajax morgen. El Sharawi doet sowieso niet mee bij Milan. Hij is geblesseerd achtergebleven in Italië. De Amsterdammers hebben met de 6-0-overwinning op Ahead Eagles... eindelijk weer een goed resultaat geboekt. In die wedstrijd viel Bojan Krikic geblesseerd uit. Hij is er dus niet bij. En op de training van vandaag... zag verslaggever Martin Friesema nog iets verontrustends. Frank, moeten, we ons, moeten wij ons zorgen maken... Moeten wij ons zorgen maken waarover dat? Nou, ik zag net de training en uh, volgens mij had je een voetblessure. Oh, ja. Nee, ja. Mijn enkel die lijkt een beetje op slot. Het uh, is een of andere... Tenminste, is niet echt lekker, moet ik zeggen. Vandaar dat ik, uh, Pim niet had even niks te doen. En ik had geen tijd steeds om uh, na de training uh, wat te doen. En dan, dan zijn de spelers natuurlijk als eerste aan de beurt. Dus... Uh... Dus vandaar dat ik even vroeg of je even naar mijn enkel kon kijken. Maar je hoeft geen zorgen te maken. Nee. Je kunt gewoon coachen morgenavond gewoon staand langs de veld? Ik kan gewoon staan, maar dat kon ik al. Maar het is een beetje, een beetje onwennig. Dus vandaar dat ik hem even liet checken. Hoe heb je dat trouwens opgelopen? Ik zou het niet weten. Het zal wel ouderdom zijn, denk ik. Waarom heeft Ajax toch een kans morgen tegen Milaan? Nou, omdat wij proberen ons eigen spel te spelen. We weten allemaal dat uh, Milan gewoon hele goede spelers in de selectie heeft. Maar we hebben ook tegen, ze hebben ook tegen PSV uh, laten zien dat er ook uh, mogelijkheden zijn. Uh, zowel uit als, als thuis. En, uh ja, dat willen wij gewoon hetzelfde doen. Met een beetje geluk had PSV meer doel te kunnen maken in ieder geval. En zij blijven gevaarlijk omdat ze natuurlijk drie fantastische spelers hebben eigenlijk. Wie ze ook opstellen in ieder geval. En daarnaast een heel degelijk middenveld. Ja, dat is denk ik de kracht van, van AC Milan. En daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. En niet onnodige fouten maken. Het is een beetje hetzelfde het gevoel wat ik heb... Tegen, tegen Madrid. Uh, ja, je hebt het gevoel dat je misschien wel beter bent in de wedstrijd. En opeens ligt er een goaltje achter je in. En, ja, daar moeten we heel uh, attent op zijn. En, uh, ja, daar zal ik de jongens voor uh, inspireren. Maar het belangrijkste is dat we toch uh, proberen uh, drie punten te halen. De komende drie wedstrijden zijn gewoon het belangrijkste. Als je denkt, oké, okay, ja, waar kan ik de punten halen? En dan zullen de komende drie wedstrijden moeten zijn. En daar gaan we ook alles proberen aan te doen. Balotelli is een, is een uh, goede speler, maar ook een hele grillige speler en temperamentvol. Ja. Misschien een gekke vraag, maar, maar moet je zo'n jongen misschien een beetje provoceren in de wedstrijd? En dat je op die manier ja, iets moet Ik kunt denk niet dat je daarmee bezig moet zijn. En, uh, je moet gewoon uh, attent zijn en uh, fel zijn. En als, als hij zich uit de tent moet la, uh, laten lokken, dat moet hij, me, dat moet hij, uh, moet hij maar voor zichzelf weten zijn geconcentreerd hoe we willen spelen... en ook hoe we hem willen bestrijden. En ja, het blijft gewoon een fantastische speler als hij aan de bal is. Je refereert net al even aan het feit dat, dat, dat Italiaanse ploegen... Kunnen je, kunnen je het idee geven dat je in de wedstrijd zit en dan slaan ze toe. Beroemde uitspraak van Cruijff ook, hè, die daarna verwijst. Past, past dat etiket ook op, op AC Milan? Nou, sowieso een beetje op Italiaans voetbal, denk ik. Normaal gesproken is... Uh... Ik heb zelfs in, in mijn tijd in, in de jeugd, en dan had je een toernooi in, zeg maar, in Italië. En dan, ja, en dan vroegen ze na afloop zeg maar, in Nederland, hoe, hoe heb je dit gedaan? Ja, voetballend waren we de beste. Ja, maar hoeveel zijn jullie geworden? Ja, zevende. Ja, maar dat is omdat zij, ja, zij denken alleen maar aan het resultaat. En uh, dat zie je gewoon nog steeds uh, terug ook in, in dit soort wedstrijden. Ze bekomen er niet zo snel uh, ja, hoe ze willen spelen. Die drie voorin, die moeten het uh, verschil maken. En ik denk dat dat de kracht van dit moment uh, van AC Milan uh, is. Dat zei Frank de Boer. Björn Kuipers leidt woensdag de topper in de Champions League... tussen Manchester City en titelhouder Bayern München. En ook Bas Nijhuis fluit een duel in de Champions League. Hij is de scheidsrechter bij CSK Moskou tegen Victoria Pilsen. Dan gaan we naar PSV. PSV begon afgelopen zomer met een verjongd team flitsend aan het nieuwe seizoen. In de playoffs van de Champions League... werd de jonge garde wel uitgeschakeld door AC Milan. Maar in de competitie ging het goed. Inmiddels is de Hosanna-sfeer wat getemperd. De resultaten zijn niet altijd om over naar huis te schrijven. En PSV heeft steeds vaker te kampen met blessures. Ook in de defensie zijn personele problemen... waardoor Jorrit Hendricks nu basisspeler is geworden. De 18-jarige Limburger geniet volop van zijn snelle ontwikkeling... Ja, kijk, in eerste instantie kreeg ik de kans om uh, aan te sluiten bij de eerste selectie. Dus echt uh, zeg maar selectiespeler te zijn bij de eerste 25 dan. En, uh, ja, ik zou voornamelijk mijn wedstrijden in Jong PSV gaan spelen. En dan gewoon altijd hier mee trainen. En, uh, ja, ik kwam steeds vaker op de bank te zitten. En daarna met Jong meedoen, als ik geen minuut had gemaakt. En uh, daarna maakte ik mijn debuut tegen NEC en toen raakte ik Karim compliceerd. Is het nog even schrikken ergens? Dat je denkt, zo snel al, nu? Nee, ik schrik er niet van. Ik blijf er gewoon nuchter onder. En, uh... PSV is een grote club? Ja, tuurlijk. PSV is ook een grote club. Maar ik heb jarenlang in de jeugdopleiding gespeeld. Dus uh, elk jaar uh, heeft PSV zeg maar wel ook in de jeugd uh, ja, niet echt onder zo'n grote druk als het eerste. Maar wel om, uh, om aan de titel mee te, mee te strijden. Hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar de, de namen van, van Milan? Als je Balotelli opeens van dichtbij is, dat dan allemaal uh, gesneden koek? Okay, ja, ik moet zeggen, je bent van tevoren ben je gewoon echt gefocust op de wedstrijd en met de voorbereiding bezig. Dus ben je, ja, beschouw je hem gewoon als uh, spelers, weet je wel, die je moet analyseren. En uh, daarna denk je af en toe wel eens van, ja, ik heb toch een uh, ja, wedstrijd tegen Milan op de bank gezeten, ik heb uh, toch weer Balotelli van dichtbij gezien. Dan denk je wel van, ja, wow, dat is wel goed toch, maar van tevoren of daarna, ja. En hoe gaat het, vind je? Ben je tevreden over wat je laat zien? Okay, ik, ik voel gewoon mijn taak uit. en uh, Ik doe mijn best. Ik kan redelijk tevreden zijn uh, over wat ik heb laten zien en hoe ik het heb gedaan. Maar er zijn natuurlijk altijd uh, verbeterpunten. En, uh, als je op dit niveau speelt, ja, je, je komt je zoveel dingen tegen waarvan je denkt, uh, hoe moet ik dit aanpakken, hoe ga ik dit aanpakken, hoe doe ik het? Dus Het is alleen maar goed voor je ontwikkeling. Kun je uh, ja, je echt een serieuze contract tekenen tussen Marcel Brands uh, type Moisander, type misschien wel Frank de Boer? Kun je daarin vinden? Ja, ik, ik heb de vergelijking wel eens vaker gehoord, maar ik heb uh, Frank de Boer nooit zelf echt zien voetballen. Af en toe wat beelden gezien. Een ja, Moisander, ja, die, ja, die ken ik misschien wel wat beter. maar Misschien zijn er wel een paar punten die waar we op elkaar lijken. Maar dat je echt zegt het is een type Moisander uh, of de Boer. Ja. Kun je schoffelen? Leer je dat ook in de opleiding van PSV of is de tegenstand daar vaak niet sterk genoeg voor om dat nodig te hebben? Of kun je ja, ook knallen? Tuurlijk, tuurlijk, elke verdediger moet dat kunnen. Ja, als het nodig is dan moet je gewoon je man kunnen uitschakelen en af en toe pijn kunnen doen. We spelen jullie deze week weer Europa League. Uh, eerste wedstrijd verloren. Uh, ja, als je daar nu op terugkijkt die wedstrijd uh, tegen een, een Bulgaarse ploeg, weliswaar de kampioen. Er werd gezegd een blamage, vind je dat ook? Of zeg je van nou ja ze waren sterker dan ik had gedacht of? Nee, kijk, we waren van tevoren wel goed uh, voorbereid op hun. We wisten dat het een kwalitatief re, ja, best wel goede ploeg was. We waren, volgens mij de laatste twee jaar kampioen geworden is, het, ja, is gewoon veel geld uh, ingestoken in de club. en Veel buitenlandse spelers dus uh, ja, we waren op de hoogte en misschien, uh, ja, ik weet niet of ik onderschatting kan zeggen, maar uh, misschien uh, dat het daar een klein deel aan heeft gelegen. Dat is niet goed? Maar heeft dat misschien ook te maken met het feit dat jullie toch in een pool zitten met Ciorno Mores, Jullie komen de tegenstander met Dynamo Zagreb, weliswaar wat bekender. Dat het toch linksom of rechtsom ook bij spelers minder aanspreekt dan dat je tegen een Duitse, Engelse, Italiaanse ploeg zou spelen? Nou kijk, die, die ploegen uit het Oostblok die worden ook steeds sterker. En uh, voor mij, kijk, ik ken het woord onderschatting, dat doet voor mij niks. Dat bestaat voor mij niet. Want je weet dat zulke ploegen ook gewoon gevaarlijke spelers kunnen hebben. En uh, als team gewoon heel goed kunnen spelen, dus... Misschien is er qua naam, qua historie, uh, Italiaanse, Duitse ploegen wel mooier, maar misschien tegenwoordig qua kwaliteit misschien wel aan elkaar vergelijkbaar. Wat uh, verwachten jullie van het Europese uh, seizoen, want ja, vorig jaar was er nou ja, terecht of onterecht toch steeds het verhaal, uh, PSV neemt het allemaal niet zo serieus, want PSV moet koet-ke-koet kampioen worden. Is er uh, de absolute must om, uh, om PSV internationaal te laten zien? Ja, ik denk wel dat wij gewoon voor plek 1 of 2 in de pool gaan om door te gaan en zo ver mogelijk te komen. Dat moet ook gewoon als topclub. Je weet niet alleen focussen op de titel, want de topclub moet ook op meerdere, meerdere prijzen meedoen. welke is de belangrijkste dan? Ja, de belangrijkste het, het wordt de meeste aandacht gelegd aan het kampioenschap natuurlijk. Maar kijk, elke prijs die je kunt winnen en waar je zo ver mogelijk kunt komen, dan moet je gewoon uh, je de best doen en zo ver mogelijk proberen te komen. Want dat is gewoon, uh, ook voor spelers zelf en als team, ja, je, je laat toch wel zien wat je kunt dan. Jorrit Hendricks in gesprek met verslaggever Ragnar Niemeyer. En aanstaande donderdag kan de verdediger dus weer aan de bak in de Europa League. Dan in de uitwedstrijd tegen Tjornomorets Odessa. PSV miste overigens langere tijd doelman Jeroen Zoet. Hij heeft een scheurtje in de lies opgelopen in de wedstrijd dit weekend tegen AZ. FC Utrecht moet het zeker een half jaar zonder Willem Jansen doen. De middenvelder scheurde zaterdag tegen Rode JC de voorste kruisband in zijn linkerknie.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 Even de liedzanger van Yes, volgens mij. John Anderson was dat. Hold on to love. Morgen stappen de beachvolleyballsters Madeleine Meppelink... en Sophie van Gestel voor het laatst als team op het vliegtuig. Het Grand Slam toernooi van Sao Paulo zal hun laatste toernooi zijn. Van Gestel heeft voor een jaar rust gekozen... En Meppelink moet daarom op zoek naar een nieuwe partner. Een opmerkelijk einde van een seizoen dat begon als een sprookje. Het ene na het andere toernooi werd gewonnen. En het tweetal was het eerste Nederlandse duo dat de wereldranglijst aanvoerde. Maar halverwege het jaar kwam de klatter in en nam Sophie haar besluit. Floris van Hoorn bezocht hun laatste gezamenlijke training op Nederlandse bodem. We hebben zoveel gedeeld en we hebben een vriendschap opgebouwd. En ja, het voelt alsof je haar een beetje in de steek laat of je laat stikken. Het begin was super mooi. Je staat een tijdje nummer 1 van de wereld. Je hij wint in Grand Slam. Allebei dingen die nog nooit waren gepresteerd. En daarom baal ik er ook zo van eigenlijk dat het zo gelopen is. Want je weet dat je zo goed samen kan zijn. Ja, dat was wel heel erg lastig, maar ik heb nu toch een keuze voor mezelf moeten maken. En dat heb ik gedaan. <laughs> wat is passing? Laat En toch past. Ze heeft het open. <laughs> <laughs> Waar kwam de twijfel? Uh, is it? De twijfel is niet iets van de laatste tijd, het is iets van de laatste jaren. Het is tot uh, voor te zwaar. En ja, op dit moment was het voor mij de druppel. En dan moet ik echt even rusten en even kijken wat ik verder wil. En even tot rust komen, vooral. Is het rusten? of neem je al een beetje afscheid? Nee, zeker geen afscheid. Ik ga nu nog een toernooi spelen in Brazilië. Daarna ga ik er een jaar, een winter en zomer tussenuit. En ik ga daar aan werken om weer terug te komen. Ik vind het spelletje, alles, vind ik superleuk. Alleen er zijn bepaalde dingen waar ik het afgelopen jaar heel zwaar mee heb. En daar wil ik aan gaan werken, want zo kon ik gewoon niet meer door. Dus daar ga ik nu aan werken en hoop ik dat ik volgend jaar weer met veel plezier weer terugkom. See, that's is one. Dat voor mij, ja, je je n'aime close. En yeah. je gone after the ball. Wat dacht je toen Sophie haar besluit nam om te stoppen? Ja, iets wat je niet op de radio mag zeggen. Nee, ja, gewoon balen. Ja, het, ik zag het niet aankomen. En uh, ondanks dat ik natuurlijk wist dat er wel wat speelde, was het wel echt eventjes uh, goed balen. En ik was er ook wel goed kapot van. Wat zeg je dan tegen haar? Daarvoor vooral dat ik echt heel erg trots op was dat ze gewoon voor zichzelf koos en uh, Sophie denkt soms juist te veel aan anderen en misschien is dat uh, ook waardoor het soms lastig is maar ik denk ik was juist eigenlijk natuurlijk baalde ik maar ik was vooral heel erg trots op dat ze deze keuze voor zichzelf maakte. Nee, Stanley je zat toch op school? Kom je dan? Ja. <lacht> So remember we're looking for a fast shot or cut. So we're really trying to make... We've got the code wide, So You want to go faster past the blocker... or sharper past the defender. Yeah. Oh my wow. Madeleine is natuurlijk sinds enige jaren je partner dan op het zand. Hoe vertel je haar zoiets? Nou, dat, dat, dat, ja, zoiets vertellen is heel lastig, maar het groeit ook wel. Ik bedoel, we hebben zoveel gesprekken, je ben een dag nog bij elkaar. Dus het komt niet zomaar uit de lucht vallen. We hebben heel veel gesprekken gehad. Marlijn wist uh, hoe ik erin stond en hoe het ging. Maar het uiteindelijke gesprek om het echt te zeggen, dat ja, valt natuurlijk zwaar. Je hebt natuurlijk zoveel meegemaakt. En als ik ermee kap, ja, dan, dan, dan verandert van Marlijn ook zoveel. Dus dat, uh, ja, dat was wel even moeilijk inderdaad, even slikken. Wat voor gevoel hield je dan over aan jouw beslissing? Uh, nou, de eerste weken waren vooral... Ja, de twijfel of het wel een goede beslissing was. En daar ben ik nu wel achter gekomen dat het een goede beslissing is. En ik ben er ook achter gekomen dat ik wel echt dat voordeel in mijn hart zit en dat ik niet zomaar weg ga. Dus dat ik ook aan wil gaan werken en gewoon weer terug wil komen. I want to Ja. Het Super sieges, like thumbs. Door al het gedoe uh, ben ik, uh, wat Sophie gewoon doormaakt... ben ik eigenlijk alleen maar achtergekomen dat ik het wel heel leuk vind. Dat dit is wat ik wil doen en dat mijn droom eigenlijk nog sterker is geworden. Dus uh, ja, ik ga zeker op zoek naar een nieuwe partner en uh, dan op Maria. Hoe nu verder. Uh, Brazilië eerst en daarna ga ik uh, wat andere dingen doen die ik de afgelopen jaren niet dat heb kunnen doen door de sport. Een beetje studeren, een beetje vrienden en familie zien. In ieder geval even een ander leven en kijken hoe dat is. En uh, ja, even tot rust komen en uh, eraan gaan werken. Komen jullie ooit weer samen? Dan hangt er van af of Sophie het plezier weer terugvindt in het bietsvallerbal. Maar ik ga nu wel eerst als ik een nieuwe partner vind vol met haar ervoor. En ik heb ook tegen Sophie gezegd als je deze keuze maakt. Dan is het niet als je over een jaar terugkomt dat ik dan weer beschikbaar ben. Nee, ik ga er gewoon als ik met een nieuwe partner aan de slag ga. Ga ik daar vol voor, voor Rio. En dan uh, sta jij gewoon, uh, ben jij partnerloos. Dank je. partnerloos. even jaren. Nee, nee, dat doen we normaal ook niet. Oh, nou. Bestaat de mogelijkheid dat je niet meer terugkomt? Er is altijd een mogelijkheid, maar daar ga ik niet van uit. Ik ga, ik ga proberen om, om terug te komen. En wat eruit komt, ja, dat weten we van een jaar. Dat zien we dan. Maar dat is wel mijn doel nu, om terug te komen. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day you to be true, and I just wanna make love to you. Love to you. Ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for making love to you love de jaren zestig. I Just Wanna Make Love To You van Etta James. Roberto Mancini is de nieuwe coach van Galatasaray. De Italiaan heeft een driejarig contract bij de Turks club van Wesley Sneijder en Nordin Amrabat getekend. Mancini had de afgelopen vier seizoenen Manchester City onder zijn hoede... maar werd daar in mei bedankt voor bewezen diensten. Hij volgt in Istanbul Fatih op, die een week geleden ontslagen werd. Oud-Twente-coach Steve McLaren vervangt Nigel Clough als coach van Derby County. Clough werd dit weekend samen met assistent John Metchot ontslagen... wegens tegenvallende resultaten. Darren stond al eerder op de loonlijst bij Derby County. Zowel als speler als als assistent trainer. Dan heb ik nog twee uitslagen in Engeland. Voor u nee eentje. Everton Newcastle werd 3-2. En in Italië Fiorentina Parma 2-2. En in de Jupiler League. Jong Ajax Volendam 2-3. En Jong PSV Jong FC Twente 2-1. Willem 2 blijft koploper. Met het oog op morgen gaat nu verder. Goedenavond.